Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Aan de kust waait het stevig en het wordt graad of 14. Later vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 ¿Por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 Nu luisteren naar het interview met David Monenburg. Uh, veteranen gaan herdenken. Uh, de burgemeester heeft een rode <coughs> klaproos uh, opgespeld uh, gekregen. Poppy Day op 11 november. Uh, wat, uh, wat doet u als, uh, als u zo'n ja, klaproos opgespeld uh, krijgt? Wat, uh, wat is de waarde voor van, uh, van uw kant uh, bekeken?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 See you.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 Nou, laten we in ieder geval hopen dat er geen preken gehouden gaan worden. En als er een eentje is, dan ben ik het. Oké. En dat is natuurlijk ook wel interessant om nog even te weten. We hebben toch iets extra tijd over, zie ik. Als dan straks de Theater de Krocht verbouwd gaat worden... gaan jullie dan een tijd stoppen of gaan jullie uitwijken... of ga je een openluchtconcert doen? Ja, daar moeten we nog over nadenken. Want in ieder geval wordt er niet eerder...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 niet meer verkrijgbaar is, dan uh, gaan we door naar de volgende Nee, Nee, uh, uh, wanneer uh, in de komende tijd nog dringende zaken zijn... dan zijn jullie de eerste die het weten. Oké, okay, dan meld je ja. je bij onze uh, redacteur Gert van Kuik. Ja, zeker. En dan zorgt hij ja. dat je hier in de uitzending bent. Komt helemaal goed. Hans, ja. ontzettend bedankt voor ja. uh, al deze optimistische en fijne berichten. Uh, Jess leeft duidelijk in Zandvoort. Absoluut. Dus mensen, hou die website in de gaten. Ja. www.jazzinzandvoort.nl Kijk er gewoon regelmatig op en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 aanbod zouden kunnen inzetten. Nou, oh, dat is een hele mooie, mooie stap. Uh, en ik hoop inderdaad dat... Uh, uh, we zien het steeds water in wordt.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 Wow, met iedereen misschien wat beperkt, die weet dat ook gewoon gezamenlijk veel meer kan. Precies, ja, helemaal met je eens. Dankjewel. Nou, ja, ik, is ik, precies uh... wat wij bedoelen. <laughs> ja. Dan heb ik het goed Dank vertaald. Dan, dan ja, moet... Heel goed, ja. heel goed. Dankjewel. We zijn er heel blij mee en we zijn we gaan natuurlijk de vinger aan de pols houden. Dus we, we spreken de wethouder. En we gaan kijken wat ja. er gebeurt in de februari nota. Voor februari komt terug. Dankjewel. Dankjewel ja. en een heel fijn weekend. Dankjewel, Roy. Dag. Dag.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 So bizarre, it runs in You're gonna have to face the beauty oh.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 en als mensen natuurlijk uh, nou ja, ook geen interesse hebben in andere elementen... ...kunnen ze altijd even op de website van de champion kijken. Daar staat... Uh